Marnik Champersen met het NOS Journaal. In verschillende Europese steden zijn afgelopen dag honderdduizenden mensen de straat opgegaan... bij pro-Palestijnse demonstraties. In Rome liep het protest uit op rellen. Ruim 250 mensen werden aangehouden. Tientallen agenten raakten gewond. Er werden 500 mensen aangehouden bij een protest van de verboden actiegroep Palestine Action... Ook in Barcelona en Madrid waren grote demonstraties. In Barcelona raakten bij ongeregeldheden 20 agenten licht gewond. De kustwacht sleepte een tanker weg... die op enkele tientallen kilometers van de kust bij Zandvoort in de problemen was gekomen. Het schip met stookolie was stuurloos geraakt. Door het on onstuimige weer was het lastig om een sleepverbinding te maken met de tanker... waar 21 mensen aan boord zijn. De Van Wil van Buitenlandse Zaken heeft Israël gevraagd om de Nederlandse activisten van de Gaza-vloot zo snel mogelijk naar Nederland te laten terugkeren. Deze week werden 450 activisten die naar Gaza voeren om steun te betuigen aan de Palestijnen op zee opgepakt door Israël. Ook tien Nederlanders worden nog vastgehouden. Van Wil zegt dat hij contact houdt met de activisten en hun families... Meer dan 130 activisten uit andere landen zijn inmiddels vrijgelaten en aangekomen in Istanbul. In Wassenaar heeft de politie een gekraakte villa ontruimd. Ruim 30 krakers waren afgelopen dag het pand binnengedrongen. De politie begon in de avond met de ontruiming en heeft zo'n 25 krakers afgevoerd. Het Rijksmonument staat al jaren leeg en werd al eerder gekraakt. Volgens Omroep West is de villa van een omstreden vastgoedeigenaar die er niets mee doet. De gemeente Wassenaar heeft het pand een paar jaar geleden voor een miljoen laten opknappen. Het weer de komende uren buien, af en toe met onweer. Vooral aan de kust blijft het hard waaien. De temperatuur dan na een graad of 10. Overdag minder wind, maar wel weer buien. Tussendoor is er wat zon, bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 and that you always were Sailing, and you know you're in, true The figureheads have broken in your mind Uit Zandvoort ZFM You can have, but you won't be who you are the sky is the limit and you know that you keep on Just keep on pressing on somebody sexy, tell them And make my queen And make love to you endless It's insane the way The name growing money Keep flowing Hustlers moving silent So I'm tiptoeing So to keep flowing I got it locked up Like Lindsay Lohan Put it on my life, baby I'm gonna give you a ride, baby Can't promise tomorrow But I promise tonight Gosh. Excuse me, excuse me And I might drink a little more Than I should tonight.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 Everybody say Niet waard wat die drugt die thuis tegen haar? Maar jou gaat die nooit kussen in het openbaar. Dus je moet het zelf weten, lieve schat. Maar wat wil je zijn? Iemands geliefde of zijn grootste geheim? En maak je je vrij? Maak jij je vrijheid? Of kies je voor iemand die er nooit echt voor jou zal zijn? stel jezelf de vraag.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 Op iemand die er ook echt voor jou zal zijn Stel jezelf de vraag Ben jij niet veel meer waard Want de lippen stift op zijn Oh. Want ik zie het op zijn kraag staan, schat Maar jij bent veel meer waard dan dat Ik zie het op zijn kraag staan, schat maar jij bent veel meer. Wat dan? Dat wil je zijn. lippen oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, lippenstift op zijn...